Zes uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De Russische president Poetin uit in een ingezonden brief... in de Amerikaanse krant New York Times... felle kritiek op het buitenlandbeleid van president Obama. Hij vindt het alarmerend dat militaire interventie in conflicten... normaal is geworden voor de Verenigde Staten. Volgens Poetin zien miljoenen mensen de VS niet als democratisch voorbeeld... en vertrouwt het land op bruut geweld. Amerika werkt onder het motto... wie niet voor ons is tegen ons... Putin waarschuwt Amerika nogmaals dat het land alleen kan ingrijpen in Syrië... met de goedkeuring van de VN. Ouders gaan minder werken omdat de kinderopvang steeds duurder wordt. Dat zeggen de FNV en de Stichting voor Werkende Ouders. Een op de vier oude paren heeft uren ingeleverd, meestal vijf tot acht uur. Het merendeel geeft de hoge opvangkosten als reden op. Gisteren zei minister Asscher van Sociale Zaken nog... dat er weliswaar minder gebruik wordt gemaakt van kinderopvang maar dat de meeste ouders evenveel blijven werken als voorheen. Lokale afdelingen van de PvdA willen dat hun partij in de Tweede Kamer... tegen de aanstaf van de JSF stremt. De eis komt van de afdelingen rond Leeuwarden en de afdeling Ude-Veghel... waar de toestellen zouden worden gestationeerd. De leden denken dat de nieuwe gevechtstoestellen te veel herrie maken. De landelijke PvdA verzet zich niet langer tegen de JSF. Een record aantal mensen woont buiten het geboorteland. De meeste migranten kiezen voor de Verenigde Staten als nieuw thuisland. De continenten Europa en Azië nemen samen twee derde van alle migranten op. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Ruim 3% van de wereldbevolking, ruim 230 miljoen mensen, woont in een ander land dan het geboorteland. Het openbaar ministerie op Curaçao denkt dichtbij een oplossing te zijn van de moord op politicus Helmin Wiels in mei van dit jaar. Maar het OM zegt moeite te hebben getuigenverklaringen te krijgen omdat mensen bang zijn. Toch zouden ook opdrachtgevers van de liquidatie in beeld zijn. Justitie denkt drie andere liquidaties te hebben opgelost dankzij het onderzoek naar de zaak Wiels. Het weer, in het zuiden valt vandaag nog een enkele bui. In het noorden is er veel zon overwegend droog bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 12 september. Goedemorgen. De Russische president Poetin, die hoorde dat zojuist, stuurt de Amerikanen een brief. Nessel de Jong in Washington is druk aan het lezen. Ja, die brief komt vlak voor het overleg... de leg tussen de ministers Lavrov en Kerry over Syrië. Daarom ook contact met David-Jan Godfoy in Moskou... en defensiespecialist Coco Lijn. En we gaan naar Jakarta. Daar biedt Nederland op dit moment excuses aan... over het militair optreden tussen 1945 en 1949. Michel Maas is daarbij. Dick Draaier op Curaçao heeft zo het laatste nieuws... over het onderzoek naar de moord op Helmin Wils. De vleessector reageert op de harde maatregelen... die staatssecretaris Dijksma heeft aangekondigd. China heeft inmiddels meer dan... 300 miljardairs. Mm, en bij Maino Rebbers hebben ze het een stuk minder breed. De crash, de blauwe duizendpoot, het onderdeurtje, Wipneus en Pim, of kinderopvang, de ukkersoos, blijken een veel te duur luchtkasteeltje. Muziek hebben we ook. Van Gabriel Rios.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 Bro, broad don't leave me, me alone, leave me alone on the broad daylight Over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Russische president Poetin uit harde kritiek op Amerika... en het buitenbeleid van president Obama. Dat doet hij in een ingezonden brief vandaag in de New York Times. Het is alarmerend dat militaire interventie in conflicten normaal is geworden... door de VS, zegt Poetin. Commentatoren in de Amerikaanse media noemen de stap van Poetin opmerkelijk. Vladimir Putin, taking over the New York Times op-ed pages to give his latest mission statement to the American people. It is really remarkable. Just when you think the story can't change anymore and get any more, uh, frankly sometimes weird, it has. Voor Putin zien veel mensen Amerika niet als een democratisch voorbeeld, maar vertrouwt het land vooral op brute geweld. Als Obama de VN passeert en ingrijpt in Syrië, brengt dat het voortbestaan van de VN in gevaar, vindt Poetin. Ook vindt hij het gevaarlijk dat Amerika zichzelf ziet als uitzonderlijk. I would rather disagree with the case the president made on American exceptionalism. It is extremely dangerous, Putin writes, to encourage people to see themselves as exceptional, whatever the motivation. Nou, daarmee verwijst Poetin naar een uitspraak van Obama over het Amerikaanse volk gisteren. De Russische president schreef ook dat hij blij is dat er nu gesprekken zijn met de Verenigde Staten... om militair ingrijpen te voorkomen. Later in deze uitzending spreken we uitgebreid met correspondent Wessel de Jong vanuit Washington... en natuurlijk met David-Jan Godfroy in Moskou over deze brief van Poetin. Een Iraanse militaire vechten mee in het Syrische leger, dat werd al vermoed. Maar het is nu ook te zien op beelden die in handen zijn van onder meer nieuwsuur. De defensiespecialist Kokolijn over die Iraanse strijders in Syrië. Het is een van de weinige beelden die bevestigen wat eigenlijk al een jaar lang rondzingt. Namelijk dat Iran uh, niet één of twee, maar een paar duizend strijders in Syrië actief heeft. Zijn die beelden bekend? Meer van dit soort beelden bekend? Nee, die zijn mij niet bekend en zeker niet op uh, de manier waarop hier wordt geëtaleerd wat ze eigenlijk allemaal doen. Een Iraanse commandant vertelt in de video dat hij al anderhalf jaar in Syrië komt en al acht maanden meevecht. Bij een actie tegen Syrische rebellen nemen de Iraanse militairen zelfs het voortouw. Kokolijn. En dat vind ik wel opmerkelijk. Afgelopen juni is in de Independent in Groot-Brittannië een bericht verschenen. dat Iran 4000 revolutionaire gardisten had gestuurd. Um, dus het zat eraan te komen, dat wel. Uh, en dit past allemaal wel bij bijvoorbeeld de opmerking in het filmpje van de man. die zegt: van We zijn hier sinds een jaar en we worden steeds actiever. en we delen hier af en toe zelfs de lakens uit. De Camera waarop de beelden werden geschoten, werd gevonden door rebellen na een schietpartij in een koorenveld buiten Aleppo in Syrië. Ze hebben de beelden doorgespeeld aan de media. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon vindt dat de leden van de Verenigde Naties met z'n allen hebben gefaald om misdaden in Syrië te voorkomen, zei hij gisteravond. Our collective failure to prevent atrocity crimes in Syria over the past two and a half years will remain a heavy burden. Understanding of the United Nations and its member states. De diplomatieke onderhandelingen over Syrië gaan vandaag weer verder. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry ontmoet zijn Russische collega Lavrov in Genève. Ze praten dan over het plan om Syrië chemische wapens onder internationaal toezicht te laten stellen. Er in de Verenigde Staten is gisteren woede ontstaan aan brandoefening. Die werd gehouden op het vliegveld van Boston... waar 12 jaar geleden twee vliegtuigen werden gekaapt... voor de aanslag op 11 september. De gouverneur noemt de timing van de oefening dom. Ik heb dat gewoon gehoord over. Ik happen niet wat er zou gaan it's Het is gewoon dom. De timing kan niet be, uh, be worse. Kort voor de rampenoefening was er nog een herdenkingsceremonie. In reactie op de aankondiging van de oefening op Facebook... werd boos en verontwaardigd gereageerd. De luchthaven heeft zijn excuses aangeboden. Eerste blik in de kranten leert ons dat het AD opent met de rijdende rechter. Die wordt straks realiteit. Rechters gaan proberen om ruzies op te lossen... door bij kibbelende buren langs te gaan. Deel van de zitting vindt dan buiten de rechtszaal plaats. Volkskrant Ziekenhuis breekt debat open met overlevingscijfer kanker. Het UMC Sint-Radboud in Nijmegen maakte vanaf vandaag... de eigen overlevingscijfers voor kanker openbaar. Dat is als eerste ziekenhuis in Nederland. Zo kan je als patiënt dus precies zien of het ziekenhuis het per kankersoort beter of slechter doet dan gemiddeld. Op een trouw, verzetsheld verantwoordelijk voor bloedbad. Militair Jan van Meulen, die verantwoordelijk was voor twee bloedbaden... in het voormalig Nederlands-Indië, kreeg in 1949 de bronzen leeuw... heeft trouw in eigen onderzoek ontdekt. En die bronzen leeuw is, op de na de hoogste onderscheiding die de regering een militair kan toekennen. Van Meulen kreeg die versiering trouwens voor zijn werk in het verzet... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de Telegraaf kopt FNV-nullijn-eind-sociaal akkoord. Als op Prinsjesdag opnieuw een nullijn voor ambtenaren op tafel terugkeert... betekent dit voor de voorzitter van FNV, Ton Heerts... het einde van het sociaal akkoord. Want wij vinden dat het kabinet doorschiet, al dus Heerts... het is tijd om te investeren... en niet om de economie verder kapot te bezuinigen. De bond stoort zich aan de omvang en de inhoud van het bezuinigingspakket... schrijft de Telegraaf. En het FD heeft de Noudwelling gesproken... als president van de Nederlandse Bank... die zegt dat we er rekening mee moeten houden dat heftige financiële crises steeds vaker voorkomen. Dit als gevolg van de mondialisering en technische innovatie. Dat kan maar moeilijk beperkt worden, zegt Wellink. De kop over het artikel is meer crisis in de aantocht. Nog eventjes naar nou een fijne foto op de voorpagina van de Telegraaf. Balkenmollema staat daar en de kop. Eindelijk welgeteld 854 dagen moest het Nederlandse wielrennen wachten op een etappe zegen in een van de drie grote ronden, maar iets minder dan drie weken voor het WK in Florence brak Bouke Mollema de ban. In de straten van Burgos Zegevierde de kopman van Ty op dezelfde wijze als waarop Jood Toetmelk in 1985 als laatste Nederlander de regenboog trui won. We gaan het daarover hebben. Uiteraard met Gio Lippens. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 10 het NOS Radio 1 journaal. In those days days we were kings it's not one thing or the other it's all things all at once oh i love you better than him Fly. These wings are just for show. It's years since I've been flying. I'm down to the earth. Oh, I will love you better than. better Tired, pony was dat. Klinkt inderdaad een beetje vermoeid. All things, all at once. Gaan we naar Maino Remmers. U hoorde hem al even vanuit Amsterdam. Maino, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je nou? Ik ben in Amsterdam. Ik sta op de stoep bij Rosa de Souza. Die had de Little Palace... Een soort gastouderschap. Het was een eigen bedrijfje, min of meer. Maar er zijn steeds minder ouders gekomen. En ze heeft het moeten opgeven. En vanaf maandag begint ze aan een reguliere baan. En ze is zelf ook een alleenstaande ouder van een kind. En dat moet ze nu zelf weer inderdaad naar een kinderopvang brengen. En die kinderopvang die is dus duurder geworden. Nou, is er een meningsverschil. En daarom komt dadelijk ook iemand van FNV Bondgenoten... hier op dit adres in Amsterdam... om te vertellen over uh, ja, dat, dat verschil met de minister. Hè? Die zegt, het zat net ook in het bullet. Die zegt uh, dat het met 13% is afgenomen. De vakbond denkt dat het allemaal komt door de bezuinigingen in de kinderopvang. Dat ouders het absoluut niet meer kunnen betalen. En uh, die hebben het over 40% minder. Nou, hoe dat allemaal precies zit... dat. Dat horen, we, dat horen we straks. Um, en we gaan ook nog naar een kinderdagverblijf, een crash... aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam. En dat doen we later deze ochtend. Ja, ik moest ook even terugdenken aan uh, toch de tijd dat dat allemaal begon. Hè. Vrouwen die gingen werken, een kinderdagverblijf. Uh, we hebben een fragment gevonden van 4 april 1976. Een impressie was dat toen... Uh, van het Rijlen en Zeilen van het Jan Dobberman Instituut. Eén van de eerste kinderdagverblijven voor en met 16 jaar... in Haarlem en Schalkwijk. Luister maar. S Ochtends om acht uur komen de kinderen hier naar het centrum toe... van het kinderdagverblijf. Daar zijn baby's onder, er zijn dreumers onder, peuters, kleuters. En we hebben ook nog lagere schoolkinderen... maar die gaan rechtstreeks naar de scholen. Het is dus begonnen eigenlijk met een peuterschool... met ouderparticipatie gestart drie jaar geleden... In de wijk uit een zeer grote noodzaak van mensen om met elkaar contacten te maken. En om wat te doen voor die kinderen van drie jaar. Vanuit de vergaderingen die daar regelmatig werden gehouden over het werk op de school. Kwam de noodzaak naar voren van veel ouders die zeiden wij willen graag een kinderdagverblijf hebben. Eh, Omdat wij kunnen werken. om Ook eh, een duur levensonderhoud wat we hebben om daarin te kunnen voorzien. De huren die zijn hier namelijk erg hoog. En de kosten van het levenspeil in zo'n nieuwbouwwijk is ook erg, uh, erg hoog. Ja, 1976, ja, uh, dat gingen, er gingen steeds meer vrouwen werken. Dus er kwamen ook kinderdagverblijven. Ik moet zelf een beetje terugdenken aan mijn tijd op de kleuterschool. Dat was nog bij de zusters. <lacht> Wij moesten nog de klas inmarcheren. Nee. En op vrijdag naar de kapel, naar de Maria-kapel. Dank u voor deze nieuwe morgenzingen van juffrouw... nee, zuster Magdalena en zuster Guust... Ja, dat is allemaal lang geleden, hè? Toen was je zelf nog een Ja, ja. Nou, ja. We, we willen het zo wel even horen, Maino. Dus bereid je maar vast even voor. Dank u voor deze, nieuwe voor deze nieuwe morgen. morgen. Ja, ik weet het ook Hoezo? Ja. Christelijke school, hè? Ik heb iets gemist in mijn opvoeding. Maar U hoort hem natuurlijk. Dus over de kinderopvang later vanochtend. 10 minuten voor half 7 is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Staatssecretaris Dijksma wil een einde maken aan de intimidatie van inspecteurs in slachthuizen. Het komt volgens haar nog te veel voor dat ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... door slachters van hun terrein worden gejaagd. Gisteravond debatteerde de Kamer over het probleem. Verslaggever Wilco Boom vroeg de staatssecretaris hoe ze haar ambtenaren beter gaat beschermen. Nou, ik heb gezegd dat als er sprake is van intimidatie... van bijvoorbeeld mensen die namens de overheid in slachterijen toezicht houden... dan moet het bedrijf worden stilgelegd. Want intimidatie is onacceptabel. We willen niet dat bijvoorbeeld mensen die als politieman namens ons aan het werk zijn bedreigd worden. En ik vind dat we dat ook niet moeten willen als er mensen die als keuringsassistent... of als dierenarts in een slachthuis werken bedreigd worden. Hoe groot is dit probleem? Het is uh, aanwezig en uiteindelijk gaat het niet om aantallen... maar om het feit dat het voorkomt. Dat mensen soms niet eens durven te melden. En ik vind dat we daar echt paal en perk aan moeten stellen. En een boete werkt niet? Een boete uh, werkt, maar minder effectief... dan wanneer je een slaglijn stillegt, want dat kost echt geld. Um, maar er is sprake van aanhoudende schandalen in die sector. Uh, intimidatie van inspecteurs, daar hadden we het net al over. Maar ook... Uh, Poep op het vlees, ook paardenvlees dat als koeienvlees wordt verkocht. Hoe rot is die sector? Nee, er zijn incidenten en een aantal zaken daar zullen we wel structureel oplossingen voor moeten verzinnen. Omdat het systeem robuust moet zijn en we eigenlijk ook al die incidenten zoveel mogelijk moeten terugdringen. Uh, in de Kamer, met name door de VVD, werd ook gezegd dat eigenlijk de voedsel- en warenautoriteit zijn werk niet goed doet. Dat die niet goed op zijn taak is uh, berekend. Moet u eigenlijk niet veel meer daar aan de slag? Nou, we gaan uh, samen met de voedsel- en warenautoriteit aan de slag. Maar in de Kamer is ook vastgesteld, ook door de VVD-fractie, dat het heel belangrijk is dat we onze mensen, die soms onder moeilijke omstandigheden namens de overheid hun werk doen, dat we die ook uh, moeten prijzen. En dat betekent dat als er in het systeem tekortkomingen zijn, dan moet je niet voor weglopen. Dat doe ik ook niet. Die pakken we aan. En tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat onze mensen zich gesteund voelen. En als ze soms bijvoorbeeld geïntimideerd worden en die durven te melden, ja, dan moet daar natuurlijk wel onmiddellijk een einde aan komen. Nou, maar als ze, uh, over dat intimideren, als die mensen geïntimideerd worden... en ze durven uh, misstanden niet te melden, durven ze dan wel een slachtlijn uh, stil te leggen... terwijl ze tegenover allerlei slachten staan met ongetwijfeld uh, buitengewoon scherpe fileermessen? Ja, maar we zullen er wel voor moeten zorgen dat onze mensen zich echt gesteund voelen. En ze voelen zich gesteund op het moment dat het melden ook consequenties heeft. Als ze het gevoel hebben dat het melden eigenlijk tot niks leidt dan zullen ze aarzelen om het te doen. En ik denk dat met zo'n maatregel iedereen weet dat het menens is. Nou, dat gaan wij vragen aan uh, D van der Riet... van de brancheorganisatie van de vleessector, later deze ochtend. U hoorde Wilco Boom in gesprek met de staatssecretaris. U gaat nu iets horen over een theatershow midden op de afsluitdijk. Gisteravond ging de voorstelling Leegwater van Bert Visser in première. Het is een drive-in-voorstelling in een vluchthaventje van de Waddenzee, Brezandijk, halverwege tussen Friesland en Noord-Holland. Dit is Radio Brezandijk, de Het slag van de opening van de leegwatercentrale. De voorstelling begint eigenlijk al als je de afsluitdijk oprijdt. 107 fm op de autoradio. Als je op de afsluitdijk bent en je bent afgestemd, van harte welkom bij de uitzendingen van Radio ook. Brezandijk, dat is aan de IJsselmeerkant een tankstation. En aan de andere kant, de Waddenzeekant, een vluchthaventje. Vierkant Bassin, waar de auto's allemaal omheen gaan staan. Even een stukje verder rijden. Dank u wel. Wilt u eens dus een stukje verder doorrijden? Ja? En iedereen staat eerste rang, toch? Ja, we hebben alleen maar eerste rang vandaag. Ja, je staat altijd vooraan, Tenzij je op de achterbank zit. Dus dan moeten altijd... ze onderling maar uitvechten in die auto's. Dat vind hè? ik ook. Ja, als ze eerst maar staan, dan komt alles goed. Hele catering meegenomen. Ja, goed, hele dashboard vol met eten. Eigenmaakte haar Fles Er erbij. Heerlijk, gezellig. Zo zal het altijd zijn. Het is poppen overzuipen. Het is poppen overzuipen. Bert Visser op een waterscooter. En de worpjes aan de hengeltjes dachten... What the fuck? Ik ben leegwater. De onsterfelijke slurper. En in het water... Allerlei drijvende installaties. Ja, ja, alleen al de locatie. Ik bedoel, uh, het, het water komt langzaam op. En uh, ja, het licht en alles wat je ziet. Dat is van echt, uh, echt heel bijzonder. Ja, je moet de hele tijd links, rechts, boven, onder. Overal kijken. Prachtig. Zit u goed? Ja, ik zit heel goed. Het is wel heel donker, hè? Ja, maar het is wel heel mooi. Ik zit heerlijk. Ja. Maar je ziet niks. Daar niet echt heel veel. Nee. Het is een beetje donker. Weet je wel waar je moet kijken. Ja, je ziet het aan de gebaren van de armen die gemaakt worden. Wat ze, wat ze eigenlijk zeggen. Maar... Uh... Het is een beetje ver weg eigenlijk. Ah, ik heb overal gestaan en dan kun je het wel goed zien hoor. Ja, je kunt ook rondlopen. Als je rondlopen, ja, dan zie je het goed. Er staan overal speakers. De meeste toeschouwers gaan op klapstoeltjes voor een auto zitten. En ze vluchten weer de auto in als het begint te regenen. Zo gaat het zo zal het altijd gaan. En daar is het te horen op de autoradio. Bert Visser die het verhaal vertelt over de beroemde molenbouwer Leegwater. Die nu geen polders meer droog maakt. Maar 400 jaar later, onsterfelijk geworden, een revolutionaire energiecentrale heeft bedacht. Op de afsluitdijk. De ene kant zoet, de andere kant zout. Dames en heren, zoet zout. Bang! Energie! Maar dat stuit op verzet van een lokaal vissersgezin. Zo gaat het, zo zal het altijd gaan, een visserman zal altijd blijven staan. Dames en heren, het visser in de regen, van Alleen, dat krijg je dan wel als je de hele avond autoradio aan laat staan. Lege accu meneer. Lege accu inderdaad, ja. Starthulp uh, aan deze kant. Er is rekening mee gehouden. Ja, daar hebben we ook rekening mee gehouden. Er zijn startkabels aanwezig. Ja, ja, ja. ja. Starthulp nodig bij uh, hokje 13. Maar anders dan, dan strandje toch mooi midden op de afsluitdijk. Als je de voorstelling Leegwater hebt gekeken. Matthijs van der Wiel deed dat, hij maakte de reportage. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Ja, we melden het al eventjes in het krantenoverzicht. Op de voorpagina's: aandacht voor onze wielrenner Bauke Mollema. Hij heeft de 17e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Belkin-Kopman sprong vlak voor de finish weg uit een kopgroep van zo'n 30 renners. De laatste 30 kilometer was uh, ja, er heel veel wind. En uh, ja, onze ploegleider Erik Dekker, die, uh, die was met de auto eigenlijk voor ons uitgereden. En die had ons echt gewaarschuwd voor, uh, ja, voor een bepaald punt op een kilometer of dertig voor de finish. Dat het daar, uh, ja, daar gevaarlijk zou zijn en dat het alles kon breken. En, en dat gebeurde ook. En we zaten goed met, uh, met drie man van voren. Met Robert Wagner en uh, David Tenner ook. En toen, uh, ja goed, er zat nog een klimmetje op een kilometer of acht voor de finish. Daar werden best wat mannen nog gelost. En, en daarna was het eigenlijk, uh, ja, de sprinters hadden niet heel veel knechten meer over om, uh, om treintjes te vormen of om echt uh, hele hoge snelheid te ontwikkelen. Dus ja, dat, dat biedt natuurlijk kansen en uh, ja, daar kon ik uh, van profiteren. Mollema reed deze zomer een sterke Tour de France en begon ook aan de Vuelta met ambities voor het klassement. Die plannen konden al vroeg de ijskast in, maar met de etappezege is de ronde toch gered. Ja, ja, zeker. Kijk, op zich wist ik van tevoren wel dat het lastig ging worden om na de Tour uh, uh, uh, ja, weer een uh, goed klassement te rijden, zeg maar. Uh, die Tour is toch heel, heel zwaar geweest. En, kijk, uh, je, je hoopt er altijd op en, en ik voelde me voor de start uh, ja, in training eigenlijk heel goed en ook, ook de eerste dagen nog. Dus dan, ja, dan moet je daar gewoon denk ik in ieder geval proberen om dat te doen. Alleen ja, na een week kwam ik wel achter dat dat... Uh, ja, dat klassement mijn gewoon niet ging worden. En dan, ja goed, dan, dan moet je de doelen denk ik bijstellen. En dat hebben we ja, hebben als ploeg heel goed gedaan. In het algemeen klassement verandert niet veel. Italiaan Vincenzo Nibali behoudt de leiding met 28 seconden voorsprong op de Amerikaan Chris Horner. De Zwitser Fabian Cancellara heeft de Vuelta verlaten. De tijdrit specialist wil zich gaan voorbereiden op het WK in Toscane. Cancellara schreef vorige week de tijdrit in de Vuelta nog op zijn naam. Jimmy Raikkonen keert terug bij Ferrari. Finse Formule 1-coureur neemt vanaf volgend jaar de plaats in... van de Braziliaan Felipe Massa. Raikkonen reed eerder drie jaar voor Ferrari... en veroverde in zijn eerste seizoen 2007 direct de wereldtitel. 2009 maakte hij de overstap naar het rallyrijden om dan drie jaar later weer terug te keren in de Formule 1. Bij Ferrari krijgt hij de Spanjaard Fernando Alonso als teamgenoot. Raikkonen ondertekent een contract voor twee jaar bij Ferrari. Ten slot nog even naar het volleybal... De spelers van Orion zijn komend seizoen niet van de partij in de eredivisie. De stichting Topvolleybal Orion werd vorige maand namelijk failliet verklaard. Hopelijk toch nog even op een doorstart in de hoogste divisie. De aanvraag daarvoor is door de Nevobo, dat is de Nederlandse Volleyballbond, afgewezen. En straks, tegen zeven uur, spreken we een oud sporter die heel hard wil gaan. Het is een ex-wereldkampioen zelf. Een schaatser die op het land een snelheidsrecord wil breken. In Nevada. Blijft u maar luisteren. Dit is Radio 1. Het is half zeven. We gaan naar Mark Visser voor het nos -journaal. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. De Russische president Poetin uit in een ingezonden brief in de New York Times... felle kritiek op het buitenlandbeleid van president Obama. Hij vindt het alarmerend dat militaire interventie in conflicten normaal is geworden voor de VS. Volgens Poetin zien miljoenen mensen de VS niet als democratisch voorbeeld. Amerika werkt onder het motto... wie niet voor ons is, is tegen ons, schrijft hij.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 Lokale afdelingen van de PvdA willen dat hun partij in de Tweede Kamer tegen de aanschaf van de JSF stemt. De eis komt van afdelingen rond Leeuwarden en de afdeling uden vegel waar de toestellen zouden worden gestationeerd. De leden denken dat het nieuwe gevechtstoestel te veel herrie maakt. De landelijke PvdA verzet zich niet langer tegen de JSF. En een recordaantal mensen woont buiten het geboorteland. Ruim 3 van de wereldbevolking, ruim 230 miljoen mensen... woont in een ander land dan het geboorteland. De meeste migranten kiezen voor de Verenigde Staten als nieuw thuisland. Het weer dan. In het zuiden valt vandaag nog een enkele bui. In het noorden is er veel zon, overwegend droog bij 18 graden. De verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velde. goedemorgen. Goedemorgen Marcel. De eerste file die staat alweer op de A7... Hoorn richting Zaandam... ...tussen Purmerend Noord en Alfred Weidewormer 5 kilometer. Verder is wat langs rijden op de A8. Uh, bergingswerkzaamheden op de A12... ...Arnhem richting Utrecht... ...tussen de knopen de Waterberg en Grijzoord 4 kilometer. De rechter reishoek is even dicht... En bij Rotterdam op de A15 richting Europort, bij Rotterdam Charles 3 kilometer. Wie wordt het liegenbeest van 2013? Hoort u zo meer over. En de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op Helmin Wiels. Zo dadelijk onze correspondent vanaf Curaçao. Dik Brian. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig. Tempo team heeft honderden ervaren professionals die in aanmerking komen, zoals financiële of IT-professionals.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 Het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Curaçaose minister van Justitie Nelson Navarro heeft opnieuw een persconferentie... over de ontwikkelingen in de zaak van de vermoorde politicus Helmin Wiels gehouden. Afgelopen maandag was er al zo'n persconferentie... in verband met de dood van een van de verdachten in een politiecel op Curaçao. Ga naar Curaçao, naar onze correspondent Dick Draaier. Dick, ja, weer een persconferentie, dus de tweede in korte tijd. Waarom nu? Ja, de persconferentie van uh, gistermiddag dat was eigenlijk een verplicht nummer na de dood van een van de verdachten in de politiecel hier op Curaçao... was er een spoeddebat aangevraagd in het parlement. En daar hadden ze een motie ingediend... waarin ze eisen dat justitie beter moest communiceren. Tot nu toe is die informatievoorziening in de zaak... deels nogal karig geweest. En veel mensen geloven daardoor niet... dat de moord ooit opgelost gaat worden. En die motie moest dus wat meer licht op de zaak geven. Hm. Nou, ja, communiceren doe je als je volgens mij iets te melden hebt. Hadden ze iets te melden? <lacht> ja en nee. Uh, uh, we kennen hier uh, ook de scheiding der machten, dus het parlement kan heel veel willen, maar justitie gaat toch echt zijn eigen gang. Het uh, openbaar ministerie benadrukt daarom dat meer informatie vrijgeven het onderzoek in gevaar zou brengen en had dus eigenlijk helemaal geen boodschap aan die motie. Wel stelde het heel nadrukkelijk dat uh, alle direct betrokken daders van de moord op wiels in beeld zijn. Dat hebben ze al een keer eerder gezegd, maar nu werd dat nog is goed bevestigd, dat dat echt zo is. En ze weten dus wie dat zijn en ze hebben ook een duidelijk beeld van de opdracht. Maar men is nog bezig met het uh, vergaren van bewijs, en dus blijven arrestaties uh, voorlopig uit. Uh, het Openbaar Ministerie denkt wel dichter bij het oplossen van de moord te zitten. Hm. En er zijn tijdens het onderzoek nog meer zaken aan het licht gekomen. Hè? Welke zaken zijn dat? Ja, het, uh, het Openbaar Ministerie is gestuurd op nog drie andere liquidaties, die zouden. ...inmiddels zijn opgelost binnen dat onderzoek. Uh, uh, het onderzoek overigens is nog wel aan de gang. Dus uh, men wil eigenlijk alleen maar zeggen... ...dat er liquidaties zijn geweest waarvan men een oplossing heeft. Maar wie dat zijn en of de daders die nu zijn omgekomen in de zaak van Wils... ...of die daar ook bij betrokken zijn, dat kon men dan weer niet zeggen. Uh, dit jaar zijn er al zeven liquidaties geweest op Curaçao. Dus ik vermoed dat we wel snel weten welke dat zijn. Maar de belangrijkste, hè, de liquidaties van Wils... ja, daarvoor zullen we ook na deze persconferentie nog wel uh, wat verduld moeten hebben. Ja, nou dan is het wachten op de volgende. Volgende persconferentie, eh, Dick, wanneer komt-ie? Ja, hij is nog niet aangekondigd, dus ook daar nog even geduld. Nou, horen we even van je. Vanaf Curaçao hoor je Dick Draaier. Wie wordt het liegenbeest van 2013? Wakker Dier heeft daar vier bedrijven voor genomineerd... die volgens de Dierenwelzijnsorganisatie in reclames en op verpakkingen... liegen over zaken zoals duurzaamheid en kwaliteit... Oorspronkelijk was ook Albert Heijn genomineerd... maar Dier trok gisteren die nominatie in... nadat de marktleider had aangekondigd zijn excellent producten... voortaan niet meer met plofkippen te vullen. Rode vlekken, ademnood, een lichte vorm van paniek. Bedrijven weten zich vaak geen raad als ze belaagd worden door Dier. Dat zorgt namelijk altijd maar voor erg lastige vragen die ze liever niet beantwoorden. De stichting rijdt komend weekend voor de vijfde keer het liegenbeest uit. Het publiek kan via de website stemmen op nog vier genomineerden... na het afvallen van Albert Heijn gisteren. De eerste is zuivelgigant Friesland Campina. Hanneke van Ormond van Wakke Dier. Die hebben onlangs een prachtig reclamefilmpje uitgezonden... waarbij je de koeien in de wei ziet lopen. Luister er graag naar sprookjes. Melk is gewoon melk. Iets dat door geen fabriek in de wereld gemaakt kan worden. Maar wel een koe. Friesland Campina is uh, marktleider in Nederland. Er verdwijnen steeds meer koeien in de stallen. En ook niet alle koeien van Friesland Campina lopen in de wei. Dus dat vinden wij misleiding. Nou, dat verwijt is onjuist. Uh, omdat Friesland Campina zich juist heel erg inspant om koeien in de wei te laten. Dat doen we door jaarlijks 45 miljoen euro beschikbaar te stellen uh, voor weidegang kwart van onze leden heeft er al gehoor aan gegeven. en uh, laten hun koeien buiten weiden. Dat is een, uh, een heel mooi resultaat. Kortom, verwijt onterecht? Het verwijt is onterecht. En het is ook jammer dat Wakker Dier uh, ons uh, genomineerd heeft. omdat wij juist een groot voorvechter zijn van weidegang. Nummer twee is McDonald's. Die zegt op een website dat ze geen plofkip verkopen, maar dat doen ze wel. En bovendien hadden ze een prachtige tv-campagne waarin ze eerlijk zijn over de achtergrond van hun eten. Zo komt de sla van het land en de frietjes komen van aardappels, maar geen woord over die plofkip. McDonald's vindt zich een beetje te groot voor een reactie. In plaats van antwoord te geven op wat vragen, wil de keten precies weten of ook andere genomineerden reageren. We willen de prijs niet groter maken dan die is, al dus de hamburgerketen. Dupan, dat is een stichting opgericht door de palingssector en die verkoopt paling in de winkels waarop staat... met deze paling draag je bij aan duurzame palingbeheer of zoiets. Paling is gewoon een bedreigde diersoort en die moet je gewoon helemaal niet opeten. Je moet zeker niet consumenten het idee geven dat ze door paling te eten de paling helpen. Samengevat zeg ik dat het wakker dier uh, niet wakker is. Ze slapen. Uh, paling is niet bedreigd, maar een beschermd. Er is een Europees aanherstelplan. Dus je mag paling eten. Je mag paling verhandelen. Er zijn regels. Daar houden wij ons aan. Alleen wij hebben het Duurzaam Palingfonds daarboven opgesteld... om nog meer maatregelen mogelijk te maken. Wij zijn juist bezig om die sector te verduurzamen. En wat nou als u die trofee toch krijgt? Ja, dat, uh, dat zou kunnen. <laughs> maar... Dan, dan begrijpen al de mensen die daarop gestemd hebben... niet dat Bakkerdier onjuist informatie verschaft. Bakkerdier is in dit geval het liegebeest. En nominatie 4. Dat is Arla Natura, smeerkaas met bieslook. Daar staat een prachtig plaatje op van een koe in de wei... en het is 100% natuurlijk. Oh, dus dat is de nieuwe Arla Natura kaas. Maar we hebben nagevraagd bij Arla. Het komt uit Denemarken. Daar staat 70% van de koeien het hele jaar door op stal... En ook deze koeien. De marketingdirecteur van Arla had gisteren de hele dag geen tijd om te reageren. Nou ja, voor wie nog wil stemmen, dat kan tot vanmiddag vijf uur. Zaterdagavond maakt Wakker Dier bekend wie de grote winnaar is. Volgens Wakker Dier hebben tot nu toe bijna 14.000 mensen hun stem uitgebracht. Je hoort een bijdrage en later nog meer trouwens van het verslaggever Jeroen Schutijzer. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Hardere fietsen dan je mag autorijden op de Nederlandse snelweg. Dat lijkt onmogelijk, maar het wereldrecord ligt op 130 km per uur. En studenten van de universiteiten van Delft en Amsterdam... doen in de Amerikaanse staat Nevada een poging om dat record te verbeteren. Ja, nou hadden we beloofd om daar met een oud-sporter over te spreken. Maar er is een kink in de kabel gekomen. Daarom contact nu met de projectleider, uh, leider Wouter Leon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen met wat, Wouter Leon. Wat is er aan de hand? Uh, wat is er aan de hand? Nou, uh, we, zijn, uh, we zijn bezig met, uh, met het uh, proberen om het wereldrecord te verbreken. Ja, dat had ik verteld, maar we zouden Jan Bos spreken. Ja, dat is een, uh, ja, die is hier wel, maar het is hier uh, laat in de avond. Uh, en uh, morgen, heel vroeg, moeten we al uh, aan de start verschijnen. Uh, en het is een hele belangrijke dag, want uh, het is heel erg van het weer hoe hard je kan fietsen. Dus om die reden is het, uh, ja, dat soort, uh, ja, ze liggen ze al uh, te, te slapen om zich uh, voor te bereiden op de race van morgen. Maar die race had toch al lang plaats moeten vinden? Tenminste, dat dachten wij. Uh, nee, die race is de hele week. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat je altijd afhankelijk bent van het weer. Ja. Uh, en uh, ja, je moet, je moet daar een beetje geluk mee hebben. Je kan een hele snelle fiets hebben. Mm -hmm. Een hele snelle fietser. Uh, maar als het weer niet goed is, dan, ja, dan, dan, dan komt dat niet tot z'n recht. Oké, oh, okay. en, en het weer was uh, nu om... niet goed vandaag, begrijp ik. Nee, het weer was, was zelfs zo slecht dat het niet eens uh, een lage snelheid opleverde... maar dat er echt gewoon niet gefietst kon worden. Maar dat was gevaarlijk? Dus het vandaag, uh, ja, als het, weg, als het regende en als het wegdek nat is... Dan, uh, ja, dan is het gewoon uh, geen, geen uh, optimale conditie. En uh, dan kan je beter je kracht sparen voor het moment dat het wel dat het wel weer echt perfect is. Ja. Uh, en we hopen dat toch zeker in een week wel een keer mee te maken. En uh, ja, dat moet het gebeuren. Ja, dat moet u het maar even uitleggen. Hoe kun je zo hard fietsen, meer dan 130 km per uur... Ja, dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk. Uh, er zijn heel veel verschillende fietsen uh, in omloop, natuurlijk. Maar de meeste fietsen waarop, jullie, waarop normale mensen, nou ja goed, iedereen natuurlijk fietst, is een stadfiets. En uh, dat is een fiets die niet heel erg aerodynamisch gebouwd is, maar wel heel makkelijk. Nee. En we hebben het eigenlijk omgedraaid. We hebben een fiets gemaakt die niet heel erg makkelijk is, maar wel heel erg aerodynamisch is. Dus je kan er alleen maar rechtdoor mee fietsen. Uh, er zit een kap omheen, dus je kan hem niet zelf, zelf starten en, en stoppen. Uh, dus we hebben eigenlijk alles aan de fiets opgegeven om, om hard te fietsen. Er zit ook een aerodynamische kap omheen, van koolstofvezel. Eh, zodat je niet meer met je lichaam in de wind bent, maar zodat, zodat uh, de luchtstroom eigenlijk optimaal om de fiets heen uh, begrijpt wordt. Uh, en op die manier kan je eigenlijk de luchtweerstand uh, verminderen tot ja, je kan het vergelijken met een vrachtwagenspiegel, dat, dat is een heel klein, uh, ja, dat, daarmee kan je het vergelijken dat is, dat is natuurlijk een heel klein hoeveelheid weerstand. Uh, en om die reden kan je met relatief gezien weinig vermogen toch ja, zulke hele hoge snijden halen. Mm -hmm. en, en waarom moet dat allemaal in Vaden? Ja, dat is omdat er eigenlijk weinig plekken in de wereld zijn uh, waar, waar een weg ligt die zo lang zo rechtdoor loopt. En uh, dit is eigenlijk in bijzonder een mooie plek omdat de weg hier 8 kilometer lang is. Hij loopt kaarsweg door. Uh, ja, en als kerst op de taart is het over een keer een weg die op hoogte ligt. Aha. Uh, en hoe hoger een weg ligt, hoe beter het is voor de luchtweerstand. Okay. Dus het is eigenlijk uh, ja, dubbel winnen eigenlijk. Uh, en deze wegen zijn echt, ja, er zijn er maar een paar van in de hele wereld. Ja, en daarom zijn we met het hele team hier naartoe afgereisd om het hier te proberen. Oké, okay. nou uh, mocht het nou morgen wel lukken. Uh, kunnen wij dan meneer Bos alsnog eventjes in de uitzending krijgen? Ja, natuurlijk. Uh, ons fietser specifiek is uh, Sebastiaan. Dat is waar wij ons, ja, ons volledig op gefocust hebben. Ja, maar wij willen uh, graag met Jan Bos uh, <laughs> praten. Nee, dat, dat, dat mag uiteraard. Nee, natuurlijk. Okay. Uh, als, als hij dat bos gaat dan, dan kan hij ja. gaan. Uh... Hartstikke goed. Dat komt helemaal goed. Succes. Ah, okay. goed. Wouter ja, Lion, projectleider. Gaan we naar Mino Rimmers in Amsterdam? Die is er gewoon, net als uh, iedere ochtend Mino, want uh, je bent bij de kinderopvang. Want die zit in de problemen, hè? want het wordt te duur. Het wordt veel te duur. En uh, zeker als uh, het tweede kind er bij uh, echtpaar is... dan gaan ze aan het rekenen. En als dan ook de hypotheek uh, een beetje tegenvalt... of althans de opbrengst van het huis en nog een aantal andere zaken... ja, dan, uh, dan uh, gaat toch een van de ouders minder werken. Blijkt uit cijfers van de vakbond FNV. Gijs van Dijk is daar dagelijks bestuurder. Jullie hebben deze zomer een enquête gehouden... onder zo'n 750 uh, uh, ouders. Uh, samen met uh, uh, nog een andere club... Ja, samen met de Stichting Werkende, Werkende Ouders. En daarbij hebben we geconcludeerd dat uh, een van de vier uh, uh, oudere, uh, ouders ervoor kiezen... om toch minder te gaan werken en hun kind uh, gedeeltelijk van de opvang te halen. Ja, omdat het gewoon echt te duur is. En dan denk ik, is het dan echt zo duur? Want als je toch een salaris hebt bij een baan of een deeltijdbaan... dan kan je dat toch nog wel betalen? Nou, we zien vanaf 2009 continu bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag... En daarbij gaan ouders nu dus nu ook echt rekenen. Van, uh, ga ik alleen werken om een kind, een kind te laten opvangen? Of ik, ga ik ook werken om wat te verdienen en ook carrière te maken? Daarbij zien we door die bezuinigingen dat kinderopvangcentra en alle soorten vormen van kinderopvang... ook in kwaliteit hard achteruit gaan. Ja, die bezuinigen. Daar hebben we al eerder in een vroege ochtend aandacht aan besteed... dat er meer stagiaires gaan werken. Ja, en wat ouders te zien is voor iedere dag een ander een andere, uh, uh, uh, iemand voor, voor de groep. En dat is natuurlijk voor een kind, die jong is, die opgroeit... is dat echt niet gewenst, want die wil gewoon een vaste goede kracht. Wat kinderopvangcentra noodgedwongen moeten doen... is tijdelijke mensen aannemen, vaste goede mensen ontslaan. En daarbij gaat de kwaliteit hard, hard achteruit. Want ja, wat willen we? We willen goede kinderopvang. Het belang van het kind staat in die zin voorop. En we willen uit deze crisis komen. En Daar hebben we al die ouders hard bij nodig. Die moeten uh, uh, een carrière maken. Die, die moeten aan, aan het werk. werk. Die moeten aan het werk. Ja. Hoe kan het nou dat minister Asje van Sociale Zaken... met een uh, getal van 13% uh, daling komt... en jullie zeggen nee, het is, het is uh, 1 op de 4, 40% zo'n beetje... Ja, dat, dat komt inderdaad uit onze enquête. En wat, we, we hebben eigenlijk een thermometer in, in de samenleving gestoken. En die heeft Asje niet. En die heeft Asje blijkbaar niet. En daarom wijzen we nu, er nu ook op. Stop nou met deze bezuinigingen. En kom nou met visie. Visie, hoe wil je dit gaan doen? Hoe wil je kinderen goed opvangen? En hoe wil je arbeidsparticipatie bij ouders uh, uh, uh, uh, verder uh, om, omhoog laten gaan? En ik denk dat dat van groot belang is. En daar roepen we Asje en het kabinet ook bij op. Stop met dit slopen, maar ga vooral bouwen aan een goede kinderopvang. Ja, het is crisis hè. Het is crisis, maar juist in crisistijd is het van belang dat je uh, goede kinderopvang hebt. Waardoor ouders ook het vertrouwen hebben dat een kind goed wordt opgevangen. En er niet steeds iemand anders op de groep staat? Nee, ja. je, je wil niet voortdurend een, een, een ander iemand. Je wil goede, gekwalificeerde mensen voor de groep. Waarbij je vertrouwen je kind uh, kan achterlaten. Ja, nou ja, daarom staan we dus ook in Amsterdam. Want uh, we gaan straks naar Rosa de Souza. Die heeft uh, in 2010, begon ze met gastouderschap. Ze noemde het de Little Palace, het kleine paleis. Maar ze is er onlangs mee gestopt, omdat er steeds minder ouders kwamen. Omdat het te duur werd voor die ouders. En ze heeft zelf ook een kind. Maar ze geeft het nu op en gaat weer naar een reguliere baan. Dat zien jullie veel, dat ook gastouderschappen stoppen? Ja, al, al, al dit soort vormen van opvang. Ja, die zitten noodgedwongen met minder kinderen. Uh, kinderen worden niet meer aangemeld. Ouders zoeken andere oplossingen, gaan minder werken... zoeken opvang via vrienden of via het netwerk. En daarbij moet eh, het hele kinderopvang... het integrale kinderopvangbeleid komt daardoor onder druk te staan. Want ja, als je ge niet genoeg kinderen in de groep hebt... dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Straks gaan we ook nog naar de blauwe duizendpoot. Eens kijken hoe ze een taar rondbreien. MUZIEK Eerst eens even onze eigen duizendpoot. Jolanda van der Velden, jij hebt al wat files zien staan, hè? Ja, een stuk of acht staan er nu. Uh, goed nieuws over de A12 Duitse grens richting Utrecht. Daar waren de bergingswerkzaamheden. De rijstrook is alweer open. Bij knooppunt grijs nog twee kilometer. Nieuw is een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Zwijndrecht zijn twee rijstrookken dicht. Vanaf Hendrik Ido-Ambacht staat er nu twee kilometer. En wat verwacht je verder voor vanochtend? Ja, als die buien echt uh, alleen maar in het zuiden blijven vallen en niet te veel uh, naar de randstad komen, dan denk ik dat we uitkomen op 110 kilometer. Oké, okay, spreek je later. Jo. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Baby, cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you The sunshines will shine together. Told you I'll be here forever. That I. Hold Uit Duitsland met Umbrella. Gaan we naar Joost Luiten, de golfer. Geldt als belangrijkste Nederlandse titelkandidaat bij het KLM Open. Begint vandaag. Luiten behaalde dit seizoen al verschillende top 10 klasseringen. En één keer wist hij ook te winnen in Oostenrijk. Na verschillende edities in Hilversum strekt het KLM Open nu weer neer op de Kennemer Golf Club. En daar gaat de geschiedenis heel ver terug. Groot was de belangstelling voor het internationaal golfkampioenschap van Nederland. Op de baan van de Kennemer Golfclub bij Zandvoort was de Nederlandse professional Jan Durrestein bereid ons wat meer inzicht te verschaffen in deze sport. Waarbij de bal over meestal 18 banen in zo min mogelijk slagen naar een putje moet worden gebracht. Dat soms op wel 500 meter afstand door een vlag gemarkeerd wordt. Prachtig videomateriaal alweer uit 1976. De geschiedenis van het toernooi gaat in Zandvoort ver terug, om precies te zijn tot 1920. En de Jan Dodderstein van nu heet al een tijdje Joost Luiten. Ik heb hem nu nog niet gespeeld na de regen, maar ik heb hem twee weken geleden, eigenlijk een maandag voor Wils, heb ik hem gespeeld. Toen speelde hij heel hard, um, wel kort, maar um, ja, je kon eigenlijk de ballen bij de green um, niet stoppen. Dus dat speelde eigenlijk heel moeilijk. Voor de beginslag wordt altijd de stok met een zware houten kop gebracht. De eerste hole ligt op de golfbaan in Zandvoort, 423 meter van de afslagplaats. En Durrestein zal de bal ongeveer 300 meter in de goede richting slaan. Daarbij bereikt de bal een snelheid van ongeveer 350 kilometer per uur. Jan Sluiten is een van de 16 Nederlanders in het KLM open. En net als altijd zijn ook Robert-Jan Derksen en Maarten Lefeber present. Maar beide keren terug van blessures en dat is geen goed voorteken. Derksen over iets bizars wat hem overkwam. Ik knalde tegen het bed aan en, uh, met meteen en ik viel en ik dacht eigenlijk niet veel van. En ik nou, het zal wel. Maar toen mijn de sponsordag uh, ja, toch meer last van mijn rib. En dat gebruik je gewoon met elke slag. Uh, dus toch besloten om uh, ja, rust te nemen. Uh, en kon ik kon eigenlijk niet spelen, want in Schotland, uh, Glen Eagles ben ik wel geweest... maar uiteindelijk twee dagen voor het toernooi weer naar huis gegaan om ook ja, rust te geven voor, uh, voor dit toernooi. Voor Nederland gewoon, uh, het blijft belangrijk. Het goede is, de blessure is helemaal over. Uh, maar het mindere is natuurlijk dat het ritme ontbreekt nog. Uh, en ik hoop dat gewoon, uh, ja, we de komende paar dagen snel uh, terug te krijgen. Zwitserland vorige week ging uh, niet goed, de eerste dag. Maar de tweede dag uh, al een stuk beter. En dat gaf ook aan dat, ja, dat het wel een stijgende lijn is weer. Maar uh, het is een beetje, uh, ja, afwachten. Robert-Jan Derksen won in zijn loopbaan twee toernooien op de European ja, een Tour. Een maar in eigen land wist hij nog nooit in de top 10 te eindigen. Ja, het is moeilijk. Het is, uh, ik, heb nooit, ik ben één keer elfde geworden geloof ik. Ik denk dat dat mijn beste resultaat is op Hilversum een aantal jaar geleden. Uh, ja, van de andere kant als ik kijk denk ik van nou ja waarom niet? Ik bedoel uh, zo simpel is het. Maar tot nu toe is het nooit echt heel goed gegaan. In ieder geval heb ik nooit meegedaan om de, om de overwinning. Van de andere kant uh, eens moet de eerste keer zijn. Het waait in Zandvoort al dagen. En dat mag dan misschien die typische golfsfeer uit Schotland met zich meebrengen. Het lijkt geen goed nieuws voor de ook al niet 100% fitte Maarten Weber dit jaar ook nog eens hanniste met zijn coach Phil Allen. En daar inmiddels ook afscheid van nam. Nou goed, ik had in de winter goede hoop. En uh, op zich de voorbereiding ging redelijk in Amerika. Ik was natuurlijk met een nieuwe coach gaan werken. En uh, nou, helaas pakte dat niet helemaal goed uit. En, en uh, ja, op een gegeven moment, halverwege het seizoen, dacht ik van... ja, dit, dit, dit werkt niet. En uh, moet je toch wat anders gaan doen. En uh, ja, ik ben niet echt bij machtig geweest om... om uh, om het snel om te draaien. En, uh, nou, we hebben een derde kindje gekregen, allemaal helemaal top natuurlijk. Ja. Alleen uh, ja, iets minder slapen. En ik merkte dat af en toe mijn concentratie net wat minder was. En, uh, maar goed, de laatste weken begint het te lopen en begin ik de bal lekker te slaan. Alleen uh, ja, op de baan moet het ernaar komen. Omdat het zo fraai is, nog één keer het materiaal uit 1976. als wind op de Kennemer. Als prelude voor een fantastische carrière. Clark verprutste zijn kansen en daarmee veel geld doordat hij over het totaal van de banen meer slagen nodig had... dan de koelbloedige Ballesteros, die de jongste winnaar werd... die ooit een internationaal golfkampioenschap in Zandvoort opleverde. Zo is dat. Zo deed is dat in het Polygon Journaal Reportage hoort u anno 2013 van verslaggever Ragnar Niemeyer. Het NOS Radio Media Mediaoverzicht. Het UMC sint Radboud in Nijmegen maakt vanaf vandaag... als eerste ziekenhuis in ons land de eigen overlevingscijfer... voor kanker openbaar... De Volkskrant schrijft dat artsen zich hiermee in de kaart laten kijken. Patiënten kunnen per kankersoort precies zien of het ziekenhuis het beter of slechter doet dan gemiddeld. Nederlandse ambassadeur in Indonesië heeft zojuist excuses aangeboden... voor de standrechtelijke executies tijdens de koloniale oorlog in het voormalig Nederlands-Indië. Trouw meldt dat de militair die verantwoordelijk was voor die bloedbaden, Jan Vermeulen... de op één na hoogste militaire onderscheiding kreeg in 1949. Vermeulen kreeg die onderscheiding voor zijn verzetswerk... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er liep toen al wel een strafrechtelijk vooronderzoek tegen hem. Maar de onafhankelijkheid van Indonesië, eind 1949... voorkwam dat het toen een rechtszaak werd. Na zeven uur praten we met onze correspondent in Indonesië... over de zojuist gemaakte excuses. Een treinramp bij Zwolle is vorige week voorkomen... door een ultramodern waarschuwingssysteem van spoorbeheer ProRail... En dat is nog vrijwel nergens op het spoor. Maar wel bij Zwolle, omdat het op de nieuwe lijn is geplaatst. Meld de Telegraaf op basis van spoordeskundigen. Vorige week reed een Intercity uit Lelystad door een rood sein. Het veiligheidssysteem met de naam Flankbeveiliging... zorgde ervoor dat een aanstormende trein uit Amersfoort... wel een rood sein kreeg en dus op tijd kon stoppen. Meer treinnieuws bij RTL Nieuws. Tweede Kamer vindt dat de NS de komende winter... namelijk beter moet presteren. CDA wil dat de winterdienstregeling wordt afgeschaft. En ook VVD, D66 en SP willen dat niet bij ieder vlokje sneeuw... het treinverkeer wordt ontregeld. Met RTL Nieuws dus. De Rijdende Rechter komt bij u... Thuis. en dan de echte rijdende rechter en niet die van het televisieprogramma. Rechters van de rechtbanken in Den Bosch en Utrecht gaan proberen... burenruzies op te lossen door langs te gaan bij de kibbelende partijen. Het is voor het eerst dat een deel van de zitting buiten de rechtszaal plaatsvindt. Proef moet de rechtspraak dichter bij de mensen brengen... en een eind maken aan de hoos aan burenruzies die eindigen in slepende rechtszaken. Ja, de rechter komt naar u toe deze winter. Geef een heerlijke avond uit met de Nationale Dinecheck. Kijk op dinershek.nl Amsterdam! Uh, weer hetzelfde lied, gepakt door oom agent. Parkeerkaartje verlopen en ik had weer een print. Mijn maat riep, neem Parklijn, dan zit je echt geramd. Nooit meer een parkeerboom, van Tilburg tot Amsterdam. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Hoe maakt u al uw medewerkers gelukkig?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 Morgen. Ster in nu uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten.